Dit is Lieselot thomas met het NOE journaal Rusland zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om twee Russen die in Oekraïne zijn opgepakt vrij te krijgen. De twee mannen zeggen zelf dat ze tijdens een militaire missie zijn opgepakt. Het Kremlin zegt dat het gaat om twee Russische burgers. De regering in Moskou blijft erbij dat er geen Russische militairen actief zijn op Oekraïns grondgebied. De afgelopen tijd kwamen er steeds vaker berichten... dat Russische militairen actief zijn in Oekraïne om de separatisten te steunen. In Turkije zijn tientallen zakenmensen en politieagenten opgepakt. Ze zouden banden hebben met de gülen beweging die er volgens president Erdogan op uit is om de regering ten val te brengen. De meeste arrestaties waren in de provincie Konya. Onder de verdachten zijn de voormalige hoofdcommissaris van politie in Konya... en andere politieofficieren. Welke zakenmensen het zijn is niet bekendgemaakt. Franse supermarkten mogen voedsel dat over de datum is niet meer vernietigen. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die supermarkten verplicht een bestemming te vinden voor het overtollige eten. Het kan bijvoorbeeld worden geschonken aan een goed doel, gebruikt worden om energie op te wekken of worden verwerkt tot diervoedsel. De Eiffeltoren in Parijs is vandaag dicht voor het publiek. Werknemers hebben het werk neergelegd... omdat ze steeds vaker worden geconfronteerd met agressieve zakkenrollers. Ze willen dat de directie maatregelen neemt. De exploitant van de Eiffeltoren laat in een verklaring weten... dat er samen met de politie naar een oplossing wordt gezocht... zodat de Eiffeltoren de deuren snel weer kan openen. Het bedrijf betreurt het dat bezoekers het slachtoffer worden van de actie. Het weer, geregeld zon, in het noordwesten ook veel wolkenvelden. Het blijft droog en vanmiddag is het 17 tot 20 graden. Morgen wat lichte regen, verder zonnig. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Maar in de regen is het 13 graden bij een kille noordelijke wind. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. Het wordt nu snel drukker op de weg, maar met het aantal files in de randstad valt het nog mee. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen-Noord en Muiden 5 kilometer. De rijbaan verderop tussen Naarden en knooppunt Eemnes nog eens 4. En tussen Laren en de afgit Bunschoten 5. A27 Utrecht-Breda in beide richtingen bij Werkendam langzaam rijden. Maar vooral richting het zuiden nog vertraging 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 De boeken behalve van tv, ik ken geen andere stad dan de stad waarin ik leef. Want zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief met de prachtigste verhaal. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. Al liefst uit Londen.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 Gevonden. Dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.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 2015. al 25 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. FRM. So long my only friend. I guess we meet in a train. Then again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 everything